André Kuipers zou vanuit de ruimte de aftrap geven voor de Top 2000... het populaire Radio 2-programma aan het eind van het jaar. Maar dat kan nu niet, want de Top 2000 begint op eerste kerstdag... een dag voor de lancering. En dan het weer. De dag begint zonnig... maar vanuit het Zuidwesten neemt de bewolking toe... en vanavond kan in Zeeland wat regen vallen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal.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 De 16 september, goedemorgen. Kijken wat er vanochtend op straat ligt. Minister Kamp is gisteravond een meerderheid van de Tweede Kamer achter het pensioenakkoord te krijgen. Daarvoor moest hij nog wel het een en ander toezeggen. U hoort straks wat dat is. En dan vragen we FNV-voorzitter Agnes Jongerius maar... of dat voldoende is om FNV nu ook op één lijn te krijgen achter dat akkoord. Ja, de fractievoorzitters van VVD en CDA kunnen ook gelijk reageren... als we ze toch spreken over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Van Haarsma Buma en Blok hoort u respectievelijk na 8 en na 9 uur. Vullings in Den Haag zet nog even op een rij... waar en hoeveel we er de komende tijd op achteruit gaan. En hij bespreekt de politieke consequenties. En aan Emiel Roemer van de SP vragen we of hij tenminste blij is... met het standpunt van het kabinet... dat de lage inkomens moeten worden ontzien. Marco B. Visser is vanochtend dan nog op vliegbasis Leeuwarden... om te praten over de bezuinigingen op Defensie. En over al die bezuinigingen en ombuigingen... praten we vanochtend door met hoogleraar Openbare Financiën... en Sociale Zekerheid Harry Verbon... en oud-minister van Financiën Onno Ruding. Een aanleiding van de ICT-problemen... En bij de overheid hebben hackers aangeboden om te komen helpen. Want zo is het natuurlijk geen lol meer aan. Denemarken hoort hier over een nieuwe regering. En de Nederlandse clubs waren succesvol in de Europa League. Daarin speelden trouwens ook Beziktas en Maccabi tegen elkaar. Een beladen wedstrijd, want dat was Turkije tegen Israël. Ik word er helemaal emotioneel van. Uh, dat hem hier in het Radio 1 Journaal tot half tien. Je kunt dus ook volgen via internet. Ga dan naar nos.nl voor vragen en opmerkingen. NOS Radio 1. In een debat over de pensioenen heeft minister Kamp van Sociale Zaken... vannacht nieuwe toezeggingen gedaan aan de Partij van de Arbeid... om die partij zo achter het pensioenakkoord te krijgen. De PvdA is nodig voor een Kamermeerderheid. Maar de PvdA wil meer uit het pensioenakkoord halen... voor mensen met lage inkomens en zware beroepen. Kamerlid van mij. De Partij van de Arbeid is ervan overtuigd... dat we langer moeten gaan doorwerken. Maar ook veel gerichter dan nu wordt voorgesteld... voor groepen die niet meer kunnen... en voor groepen die lang hebben gewerkt en weinig hebben verdiend dat we daarvoor moeten zorgen dat ze eerder moeten kunnen stoppen. Nou, Kamp wilde beloftes aan de PvdA doen, want hij heeft haast. Ik denk dat wij niet het recht hebben op dit moment... om te verzaken wat betreft die verantwoordelijkheid. Maar dat wij de plicht hebben om na twee jaar praten nu door te pakken. De koers vast te stellen samen te werken en orde op zaken te stellen. En dat is precies wat ik nu ook wil doen. Volgens D66 blijft er met al die toezeggingen... maar weinig over van het oorspronkelijke doel van het pensioenakkoord. Kamerlid Koolmees. Stukje bij beetje wordt het hele pensioenakkoord uitgekleed. Er worden allerlei kerstballen aan, aan het akkoord gehangen. Om elke keer maar dat effect van lange doorwerken en uh, de, de hogere pensioenleeftijd... om dat onderuit te halen. Wat, wat is dit akkoord dan uiteindelijk nog waard? Nou, minister Kamp concludeerde om 1 uur vannacht. Ik heb uh, kunnen vaststellen dat mevrouw uh, Van Mij, sprekend namens de fractie van uh, de Partij van Arbeid... een aantal uh, eisen heeft neergelegd. Ik ben daarop ingegaan op zodanige wijze... dat ik denk dat ik aan die punten heb voldaan... en dat dan ook de steun van de fractie van de Partij van de Arbeid... zal kunnen worden gekregen. Minister Kamp belooft ook een regeling voor mensen in de WW... die door verhoging van de AOW-leeftijd in de bijstand dreigen te komen. De minister heeft daarmee een Kamermeerderheid achter zijn pensioenakkoord. In een ander Kamerdebat heeft een groot deel van de oppositie... een motie van afkeuring ingediend... tegen staatssecretaris Veldhuizen van Zanten van Volksgezondheid. Volgens de partijen zijn de precieze gevolgen van de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget onduidelijk. Bovendien maakt de staatssecretaris eerdere toezeggingen niet waar, vinden ze. Tijdens het ontbad, debat ontkende Veldhuizen dat ze eerdere beloftes had gedaan. Ik zal zeker niet hebben gezegd dat alle PGB-houders hun PGB-geld behouden, want dan zou de maatregel absoluut niks uh, betekenen. De oppositie reageerde vervolgens boos en zei dat de staatssecretaris tijdens een demonstratie van PGB-houders in juni wel toezeggingen had gedaan. SP-Kamerlid Leijten. Deze mensen houden hun zorg. Kan zij deze belofte waarmaken? Ja of nee? Ik heb niet gezegd u houdt uw zorg. Dat maakt u ervan. Ik heb gezegd u houdt uw recht op zorg. Als zij hier ontkent dat ze dat toen tegen ons als Kamer heeft gezegd... dan hebben wij hier een groot probleem. Ja, dat was wel eens of niet eens. Dus, dus maar even controleren wat de staatssecretaris in juni nou zei tegen de PGB-houders. Deze mensen die altijd zorg nodig blijven hebben... beloof ik dat ik met jullie ga zorgen, dat dat toch zo blijft. Hmm. Nou, dus moest Veldhuizen later in het debat toch toegeven... dat ze tijdens de demonstratie iets te veel had toegezegd. Ik vind het niet ziek om dit op deze manier te doen. Maar dat is aan u. Maar het doet niets af aan het feit dat in alle stukken... en op alle plekken waar ik de rust had... om in een veilige, normale situatie te spreken... ik gezegd heb... en ik weet niet eens wat ik op het plein precies heb gezegd... dat ik... Nee, zou jij het weten? Maar Peter, dat ik overal heb gezegd... wie zijn pgb verliest, behoudt zijn recht op zorg... De motie van afkeuring haalde het niet, want de meerderheid van de Kamer steunt de plannen van de staatssecretaris. Ze zei dat ze vasthoudt aan de bezuinigingen, maar dat er wel een aparte vergoedingsregeling komt voor mensen die veel en complexe zorg nodig hebben. Ja, En dan de miljoenennota die gisteren opeens op internet stond. Premier Rutte reageerde er gisteravond op. Het was een fout van het ministerie van Financiën en daardoor werd die miljoenennota een dag te vroeg openbaar. Ja, dat is heel uh, vervelend, is ongelukkig. Uh, menselijke fout. Uh, ja, en nu het debat volgende week. Ja, maar hoe gaan we voortaan mee om met die miljoenen nota? Nou ja, ik heb het eerder al gezegd, uh, maar dat staat even los van... het feit dat hij een dag eerder dan gepland naar buiten is gekomen. Volgend jaar, alles op dinsdag. Miljoen nota gewoon weer op Prinsjesdag dus. Rutte baalde stevig van de fout en zat niet echt op vragen te wachten. Wat dacht u toen u uh, om vier uur hoorde, hij ligt op straat? Ja, heb ik vind het niet zo beleefd om dat nou nu te vertellen. Oh. Misschien was dat wel een hele heldere gedachte. Dat was een hele heldere ja. gedachte, maar die lens zit niet helemaal, zelfs niet voor dit U praat gaat Engels, shit. Ik ga dat niet herhalen, maar u zit er niet ver naast. In de begroting houdt het kabinet rekening met extra bezuinigingen. Dat is niks om te lachen. De oppositie is allenminst te spreken over de miljoenennota. nota Volgens partij van de arbeidleider Cohen pakken de plannen van het kabinet slecht uit voor kwetsbare groepen. Ik heb dat eerder het stapelen van al dat soort problemen genoemd. Je ziet dat dat ook terechtkomt bij mensen die nou juist zo kwetsbaar zijn. De WSW, de Wajong. En ja, dan kan je wel zeggen van dat er verder wat geld ook weer terechtkomt... waardoor het wat meer gespreid wordt. Maar deze mensen, die zullen echt ook dat enorm merken. Het komt erop neer dat je 100 euro pakt en een tientje teruggeeft, zegt Cohen. Ook GroenLinks-fractievoorzitter Sap is niet gelukkig met de begroting. Uit de miljoennoten blijkt dat er een enorme bezuinigingsoperatie is volgend jaar. Maar dat desondanks eh, toch het begrotingstekort hoger uitpakt dan we eerst dachten. Dus ja, het kabinet eh, wil zichzelf heel graag zien als een kabinet van zaken, Maar ik zeg, het is het kabinet van de Haagse bluff. En de SP spreekt van een keiharde, kille bezuinigingsoperatie. Emiel Roemer. Nederland wordt in tweeën gespleten. Voor veel mensen zal de zorg en het recht en het onderwijs steeds moeilijker toegankelijk worden. Dus ik vind het wel heel erg verkeerd en asociaal verdeeld, de hele crisis. Regeringspartijen VVD en CDA staan in grote lijnen achter het kabinet. Gedoogpartner PVV vindt dat het kabinet zijn best doet om de pijn voor met name de middeninkomens te verzachten. Noemt het wel een eurofile begroting. Een Franse zakenman gaat de boetes betalen van Nederlandse vrouwen die vrijwillig een burka dragen. Het gaat om zakenman Rachid Nekas. Hij betaalt ook al de boetes in België en in Frankrijk, vertelt hij. Het gouvernement belge et français cette loi qui ne J'ai donc de payer les premières amendes à la fois à Bruxelles et aussi Ik accepteer niet dat Europese landen wetten aannemen die in strijd zijn met het Europees verdrag voor de rechten van de mens, zegt Nekas. Fransman heeft een fonds van een miljoen euro opgericht om de boetes te betalen. Via zijn website kunnen mensen hun boete doorgeven. Toch is hij zelf niet per se voor de boerka. A titre personnel, je suis contre le port du niqab, car je ne pense pas que porter le niqab va faciliter l'intégration de ces femmes dans la société française. Een bedekkende gezichtssluier is niet goed voor de integratie, zegt de Franse zakenman. Hij is wel tegen het verplicht dragen van een boerka. Maar als het een vrijwillige keuze is, dan is het een heel ander verhaal, vindt hij. Vrouwen moeten dat zelf bepalen. Ze kunnen à euro. Meten. Ik les directement en ik les parlements. Het gaat erom dat hij de regel belachelijk maakt, zegt hij zelfs al loopt de boete op tot een ton per keer. In een wetsvoorstel dat het kabinet vandaag bespreekt staat dat dragen van gezichtsbedekkende kleding verboden wordt in Nederland. Op het dragen van een burka komt een boete te staan van maximaal 380 euro. Rashid Nekas gaat een klacht indienen tegen de Nederlandse regering als het wetsvoorstel inderdaad wordt aangenomen. Minister Hille van Defensie heeft er spijt van dat hij heeft gezegd... dat de missie in Kunduz een militaire missie is. Dat zei hij in een Kamerdebat. Kennelijk mijn uh, zijn mijn uitspraken schadelijk geweest voor het aangvlak. En dat heb ik niet beoogd en dat betreur ik. Hille zei vorige week dat hij het raar vindt... dat de missie in Kunduz niet militair mag heten... terwijl er bijna alleen maar militairen aan meedoen. In de Kamer legde hij uit wat voor missie het wel is. Het is een geïntegreerde politiemissie. En met geïntegreerd wil zeggen dat tijdens de verschillende takken van deskundigheid in vertegenwoordigd zijn. Om restaatelijkheid te kunnen laten groeien, de politie de kansen geven, maar ook de militaire deskundigheid tot recht te doen komen. Het gaat dus niet om vechten. Hille had alleen maar over een militaire missie gesproken, omdat hij wilde dat zijn manschappen meer respect zouden krijgen. GroenLinks wilde nu wel zeker weten dat Hille zich in interviews voortaan inhoudt. De minister met me eens dat de uitspraken die hij daar gedaan heeft, daar de facto wel afbreuk aan doen. En zal hij dus dit soort uitspraken in de toekomst achterwege laten en andere manieren zoeken om zijn mensen een hart onder de riem te steken. Want dat hij dat wil, dat snap ik. Oppositie uh, accepteerde na het Kamerdebat de verklaring van de minister. We verlaten de Nederlandse politiek en gaan naar die in Denemarken. Want dat land krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. Het linkse Rode Blok, onder leiding van Helle toning smit heeft de parlementsverkiezingen niet gewonnen. Men jaften. Jaften heb ik een en stoor kracht in Denemarken. Nou, een en ander leidde tot grote vreugde bij verschillende Denen. Helle Tonning-Schmidt is 44 jaar. Ze heeft internationale ervaring opgedaan in het Europarlement. En is nu zes jaar de leider van de Deense Sociaaldemocraten. Tot slot het financiële nieuws. De aandelenbeurs op Wall Street eindigde gisteren met de stevige koers winsten. De handel werd gesteund door de aankondiging dat de grote centrale banken extra dollars in omloop gaan brengen. Toonaangevende Dow Jones noteerde aan het slot een winst van 1,7%. Technologiebeurs Nasdaq klom naar 1,3%. En in Azië wordt die uren gehandeld. De Japanse Nikkei staat ook op winst op 1,7%. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt dat nog eens beluisteren via onze website nos.nl slash radio 1. Daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rense en Marcel Oosten. Het is 14 minuten over zes. Het Franse bedrijf Julien Roua Paris heeft een zevenjarig contract met de... Jackson family gesloten om onder de naam van The King of Pop verschillende parfums uit te brengen. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar goede doelen die Michael Jackson tijdens zijn leven ook steunde. De geuren zijn zowel voor dames als voor heren. Van de Jacksons door naar Mark Robin Visser. Het is maar een kleine stap. Mark Robin, op de Brommen gekomen hoor ik. Naar Leeuwarden. Ja, goedemorgen, ja, ja, hij rijdt gelukkig even door. Zeg. Er is hier gewoon al sprake van filevorming. Als u erover denkt om eh, naar de vliegbasis Leeuwarden te vertrekken... dan zou ik dat nu doen of anders wachten tot na de spits. Want eh, het rijdt al helemaal niet door. Ik denk dat dit allemaal personeel is hoor, wat door de, door de bomen moet. Zeg, de luchtmachtdagen beginnen weer... Eh zeg maar de open dagen hè, van de luchtmacht. Ja. Marcel, ben je er wel eens geweest? Ja, zeker. Het is ja, een heel dat evenement. Is leuk, hè? Ja, dat is een heel evenement. Dan kan je de vliegtuigen van dichtbij bekijken. En er zijn, uh, ze gaan natuurlijk ook vliegen. En dat is vooral voor vliegspotters, vliegtuigspotters en andere defensieliefhebbers natuurlijk uh, een feestje. Maar ja, een feestje. We gaan even kijken of dat, uh, hoe dat dit jaar uh, is. Minister Hille van Defensie... Uh, heeft geschreven dat 2012, staat in de miljoenennota... een moeilijk jaar wordt. En ja, wat moet je dan nog met, uh, met de luchtmacht uh, dagen? Uh, ik wil u graag eerst eventjes uh, betere tijden in herinnering brengen. Gaat u even met mij mee terug naar 1979. Meer dan 100.000 mensen verzamelden zich op de vliegbasis Twente... toen de Koninklijke Luchtmacht daar weer haar jaarlijkse open dag hield. Dat wil zeggen dat men het publiek de gelegenheid bood om alle vliegtuigtypes waarover de luchtmacht beschikt van zeer nabij te bekijken. De jonge garde nam dat zeer nabij ook zeer letterlijk. Op deze nogal lawaaiige dag werd onder andere de nieuwste aanwinst van de luchtmacht, de F-16, voorgevlogen. Deze in Amerika ontworpen jager wordt bij Fokker geassembleerd. Ons land krijgt er 102 en naar de Nooren gaan er 72. De F-16, die naar zijn prijs wel de F-16 miljoen zou kunnen heten, moet de verouderde Starfighter in de komende jaren vervangen. F16 miljoen. Nou ja, goed. Dit waren opnames van uh, de vliegbasis in Enschede. De F16's, goedemorgen. F16's uh, staan tegenwoordig onder andere hier uh, in Leeuwarden. Andere basis is Volkel. Hè? En ja, ze stijgen dus op voor zover ze dat nog kunnen. Als er bijvoorbeeld uh, onbekende vliegtuigen ons luchtruim binnenvliegen. Veel F16's zijn uh, inmiddels uh, aan groot onderhoud toe of. Uh, in slechtere staat, dat ze helemaal niet meer kunnen vliegen. Dat we het vandaag onder andere over hebben. Hoe moet dat verder met de luchtmacht en eh, de bezuinigingen op Defensie? Er is hier zelfs ook nog een, een, een kraam, heb ik begrepen, of een steentje met werving. Terwijl ik toch begrepen heb dat er 6000 gedwongen ontslagen in de planning staan. Kortom, vragen genoeg hier op de luchtmachtdagen in Leeuwarden. Juist, de krijgsmacht. Volgend komend jaar wat minder inzetbaar. Kijken of dat te merken is op die open dagen. Mark-Robin Visser doet verslag. Ja, Ondertussen uh, tijdens al dat miljoenennota geweld werd er ook nog gedebatteerd in de Tweede Kamer over belangrijke dossiers, bijvoorbeeld het PGB hoorde dat eerder in de uitzending, maar ook over de pensioenen. Sommige gezichten bij de SP toen er een meerderheid kwam gisteravond voor de pensioenvoorstellen van minister Kamp. Opluchting bij de P van de A. De oppositiepartij zag na weer een tussentijds overleg met minister Kamp en premier Rutte dat Kamp met alle eisen van de P van de A akkoord ging. Politiek verslaggever Hans Andringa sprak met Paul Udenbelt van de SP... en Roos Vermeij van de PvdA, die wat schoor was geworden... van het vele praten, onderhandelen en debatteren. Mevrouw Vermeij, is de Partij van de Arbeid tevreden... met de toezeggingen van minister Kamp? Ja, de Partij van de Arbeid is zeer tevreden... met de toezeggingen van minister Kamp. We hebben voor een heel aantal belangrijke onderdelen... heeft de minister um, toegezegd voor mensen die in uitkeringen uh, terechtkomen... en eventueel ook in de bijstand belanden... En ook heel belangrijk voor mensen met een laag inkomen en een lang arbeidsverleden... dat als zij er op 65 uitgaan, dat hen dat niet meer dan 3% zal kosten. Zonder dat het hen al te veel kost in een uiteindelijk pensioen. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, de minister heeft ons op dat punt ook echt gewoon een, to een ruime toezegging gedaan. Ja, hij was heel erg uh, soepel. Hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen? Ik denk dat we hem overtuigd hebben. Het kan niet zo zijn dat we in dit land ons mooie pensioenstelsel voor onze toekomstige generaties en niet in stand zouden houden. Bent u niet een beetje verrast dat u dit soort dingen allemaal wel geregeld kunt krijgen... bij een VVD-minister van Sociale Zaken? Terwijl toen de Partij van de Arbeid in het kabinet zat met de CDA-minister op Sociale Zaken, is het niet gelukt? Minister Kamp is niet iemand die over één nacht ijs gaat, maar hij luistert goed naar onze argumenten. En daar heeft hij vandaag naar geluisterd. We krijgen maandag nog de federatieraad van de FNV, dus dat wordt nog heel spannend. Hoor ik u nou zeggen dat de instemming van de Partij van de Arbeid... ook afhankelijk is van wat de FNV maandag gaat besluiten? Nou, het is vrij belangrijk wat de FNV gaat besluiten. Of er daarna nog een pensioen wordt of niet. Omdat dat ook door sociale partners wordt gesloten. Nee. Dus maar de instemming van de Partij van de Arbeid is daar wel of niet van afhankelijk? Nee, we hebben gezegd, vandaag gaan we met een positief gevoel... Uit dit debat, omdat ons een aantal belangrijke toezeggingen gedaan. Wij hebben een eigen standpunt met betrekking tot dit pensioenakkoord. En wij staan daar nu positief tegenover. Dus we hebben een pensioenakkoord? Als het verder ook nog allemaal goed loopt aanstaande maandag... dan hebben we een pensioenakkoord. Meneer Urebel, dit is een, een, toch een domper voor de SP? Nou ja, het is niet zozeer een domper voor de SP als wel voor al die mensen die tegen dat casino-pensioen zijn. En uh, tot aan het eind toezag zag het ernaar uit dat de Partij van de Arbeid... zij aan zijn met de SP uh, zou optreden tegen minister Kamp en zijn uh, slechte plan. En in het laatste uur hebben ze gepraat met Rutte. Kamp is erbij geweest en uh, voor 40 miljoen heeft de Partij van de Arbeid wat toezeggingen gekregen. Ja, ze zijn dus gekocht door Kamp. Gekocht door Kamp voor 40 miljoen. Ik voel mij knap verraden door mijn sociaal-democratische vrienden. Nou, dat is duidelijk Paul Ulebelt van de SP. Wij spreken trouwens later in deze uitzending ook nog even met Agnes Jongerius van de vakcentrale FNV. De Nederlandse regering wil dat Europa strenger gaat optreden tegen landen die hun verplichtingen niet nakomen. De uiterste consequentie zou het vertrek uit de eurozone moeten zijn. Italië is een van die landen die nu in de problemen zit. Correspondent Bas Messers ging op bezoek bij de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Frattini. Het is het grootste gebouw van Italië, dit marmeren ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Tiber. In de aula waar minister Frattini ontvangt, pronken in de hoeken modellen van Ferraris. De symbolen van het Italiaanse designvernuft. Maar nu Italië met zijn schuldenlast een toenemend risico voor de eurozone wordt, is er nog maar weinig aandacht voor dit soort mooie kanten van het land. Gisteren kreeg Frattini bezoek van zijn Nederlandse collega Ben Knapen van Europese Zaken. En die kwam het Nederlandse plan voor een harde economische politiek met strenge controles en zware sancties illustreren. Frattini kan een stuk mee met het kabinet Rutte, maar houdt ook afstand. We willen meer integratie in een echte Europese regering van de economie. Dit betekent... Op economisch gebied zijn inderdaad gemeenschappelijke regels nodig. Meer Europese integratie. Een heuse Europese regering op het gebied van de economie. Het wil zeggen dus strengere regels, belangrijke maatregelen... om ervoor te zorgen dat landen hun verplichtingen gaan nakomen. Maar daarnaast pleit Frattini voor onderlinge solidariteit tussen de Europaners. Individuele landen kunnen niet aan hun lot over worden gelaten, vindt hij. Frattini neemt afstand van de Nederlandse suggestie... om landen uit de euro te dwingen als ze niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Italië is de mogelijkheid... Sanctioneren of een beetje van de euro. Italië is altijd tegen de mogelijkheid geweest dat landen gestraft kunnen worden en uit de euro kunnen worden gezet. De euro is een realiteit en die moeten we verdedigen. Dat is niet een structuur waar je toe kunt toetreden, er weer uit kunt stappen en dan weer kunt toetreden. Dus dat is iets waarover we moeten doorpraten. Gisteren nam het Italiaanse parlement onder druk van Europa... ...definitief een ombuigingspakket van 54,2 miljard euro aan. Maar economen, veel Italianen en ook Europese diplomaten... ...vragen zich desondanks af of Berlusconi wel de geschikte persoon is... ...om Italië uit de problemen te helpen. Berlusconi zelf zei in een afgeluisterd gesprek... ...dat hij dit strontland binnen een paar maanden zal verlaten. Frattini... Partijgenoot van Berlusconi vindt niet dat de premier tot vertrek moet worden gedwongen en dat er een technische regering moet komen. Maar kijk, Italië is een democratisch land, net als Nederland. Ik geloof niet dat als in een democratisch land een coalitie de verkiezingen heeft gewonnen, er een regering kan worden samengesteld die niet voortkomt uit die verkiezingen. Noem het zoals je wil. Een technische regering of wat dan ook. Maar ik denk niet dat zoiets kan worden opgelegd. De minister is ervan overtuigd dat Italië het gaat redden. Het is een kwestie van het terugdringen van de belastingontduiking. Italië gaat het zeker redden. We zijn werkelijk heel rijk. Ook omdat helaas 17% van onze economie zwart is, vrucht van belastingontduiking. Als u die 17% zwart geld aan ons nationaal inkomen toevoegt, dan komen we op gelijke voet met Frankrijk en misschien zelfs met Duitsland. Goede resultaten voor de Nederlandse ploegen in de Europa League gisteren. PSV en AZ boekten overwinningen en FC Twente behaalde in Londen een knap gelijk spel tegen voelen. PSV won in Eindhoven met 1-0 van Legia Warschau. Dries Mertens verzilverde een van de vele kansen in de eerste helft. Na de pauze zakte het spelpeil steeds verder weg, maar echt in de problemen kwam PSV niet meer. En daarom was coach Fred Rutte tevreden. Ja, als je staat in een Europees verband en je zit in een pool en je speelt thuis, moet je drie punten pakken. Dat hebben we gedaan. Ik denk, uh, met uh, één helft denk ik uh, zeer accept acceptabel voetbal. Waar we hebben tegenstander niet laten voetballen. En, uh, en de tweede helft was wat... Uh, ja, de ruimte tussen de linies werden wat groter. En, uh, uh, ondanks dat denk ik dat we ja, eigenlijk geen moment in echt de grote problemen zijn geweest. Middenvelder Kevin Strootman kon eigenlijk niet echt goed verklaren... waarom het na de rust een stuk minder ging. Ja, ik weet niet. Uh, tweede half hebben we het ook iets omgezet. Alleen dan moeten we gewoon uh, ja, weer de andere man zoeken. Eerst al was ik dat, kwam ik heel tijd vrij. Tweede half zette ze het om en uh, kwam een van onze backs vrij. En dan gingen ze druk zetten. Dat pakte we niet goed op. En uh, ja, dan word je wat slordig. Dat is jammer, dan moet je achter de bal rennen. Maar uh, ja, zoals ik zeg, we hebben weinig kansen weggegeven denk ik. En, uh, gewoon drie punten. AZ rolde het Zweedse Malmö op. Het werd in maar 4-1 na een 3-0 ruststand. De goals waren van Altidor, Elm, uit de strafschop Maher en Holmen. Larson benutte tenslotte nog een strafschop voor de Zweden. De Zweden trainer Gertjan Verbeek zette de laatste weken al een goede reeks neer met AZ. Ik vind dat we de dingen goed aanpakken. En dat op dit moment is, is er veel vertrouwen. Dat krijg je doordat, uh, doordat ze spelers uh, in hun kwaliteit spelen... Nou ja, en dat, dat geeft een goed gevoel en dat zie je op alle fronten. En FC Twente hield Fulham de club van trainer Martin Jol op 1-1. Fulham kwam na een fout van Dali op 1-0 door Johnson. Zwartser van Fulham tikte kort voor rust een kopbal van Luc de Jong in zijn eigen doel. Twente-trainer Adriaanse is tevreden met het gelijkspel... maar hij zag ook wat slordigheidjes bij zijn ploeg. Die slordigheid, dat, dat, ja, we mogen het geen slordigheid uh, noemen... maar omdat uh, tempo, snelheid in het spel... Uh, te hoog is en uh, er onmiddellijk ook uh, afgejaagd wordt, ja, dan lijkt het slordig. Uh, dan ga je onzuiver pasen, omdat je gewoon wat minder tijd hebt. Ja, dan is er weer bestuurlijk gedonder bij Ajax. Johan Kruijf kwam afgelopen dinsdag in het gezelschap van Tjula Ling aan op de toekomst. Waar de vergadering van de Raad van Commissarissen gepland stond. En dat schoot de andere Commissarissen in het verkeerde keelgat. Kruid had namelijk eerder Ling naar voren al geschoven bij het zoeken naar een nieuwe directeur. Maar dat voorstel is door de andere vier verworpen. Zij voelden zich dinsdag door de aanwezigheid van Ling overvallen. Waarop een heftige woordenwisseling plaatsvond. Hetka Davids verliet de vergadering. En pas na een lang gesprek bij Davids thuis. leek het erop dat de vrede in ieder geval voorlopig weer is getekend. Radio 1.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 De algemene toon van de gisteren uitgelekte miljoenennota is somber. Het kabinet houdt nadrukkelijk rekening met extra bezuinigingen als het begrotingstekort te veel oploopt. De koopkracht daalt volgend jaar opnieuw volgens het Centraal Planbureau met gemiddeld een procent. Denemarken krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. Het linkse rode blok onder leiding van Helle-Tronning-Schmidt heeft de parlementsverkiezingen nipt gewonnen. De opkomst in Denemarken was hoog met bijna 90 procent.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 Vanochtend begint de dag met opklaringen en in het noordoosten lage temperaturen en lokale misbank. Verder overdag is het vrij zonnig, wel drijven er velden hoge bewolking over het land en ontstaan er in de loop van de dag stapelwolken. De temperatuur komt vandaag uit op 17 graden op het wat en 21 lokaal in het zuiden. De wind komt uit het zuidoosten en trekt aan matig tot vrij krachtig. Tegen de avond is er lokaal kansbembui. Vanavond blijft deze kansbembui bestaan, verder is het wisselend bewolkt. Komende nacht is het op de meeste plekken droog, enkele opklaringen en temperaturen van gemiddeld 12 graden. Zaterdagochtend vrij veel bewolking en een enkele bui in het westen. Later breiden de buien zich over een groot deel van het land uit, maar in Limburg kan het nog lange tijd droog blijven. De temperatuur doet een stap terug en de wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. AMB nou, verkeersinformatie. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam is er een ongeluk gebeurd met auto en aanhanger. Tussen Papendrecht en de Noordtunnel staat drie kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. En op vliegbasis Leeuwarden zijn vandaag, of, uh, vandaag en morgen de luchtmachtdagen. En daarom is de A31, de weg tussen Harlingen en Leeuwarden, tussen Drongrijp en Marsum in beide richtingen dicht. Want voor die vliegshow wordt het als parkeerplaats gebruikt.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wie straks met een boerka over straat loopt, riskeert een boete van maximaal 380 euro. Vandaag stemt de ministerraad in met een wetsvoorstel van minister Donner, Nederlandse zaken, om het dragen van een boerka te verbieden. Verslaggever Margreet Boer constateert dat boerka's volgens de minister niet passen in een open samenleving als de Nederlandse. In Nederland wil je zien met wie je spreekt. En daar past een boerka of een nikaap niet bij, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Dus komt het kabinet met een boerkaverbod. Tot vreugde van de PVV, zegt Joran van Klaveren. Ja, er is nu een begin. Voorheen werd het niet beboet. Nu wordt het wel beboet. Voorheen was het niet strafbaar, nu wel. Dus we dus zijn wat dat betreft op de goede weg. Hoeveel boerkas uh, lopen er eigenlijk rond in Nederland? Men gaat uit van ongeveer 150. En is dat dan zo'n groot probleem... Dat je denkt, daar moeten we wetgeving voor maken? Nou, het probleem is dat A, deze uh, vorm van, uh, van uiting... want dat is het natuurlijk uh, aangeeft dat, uh, ja, dat de invloed van de islam toe is genomen. Want we zien nu mensen op straat die we eigenlijk niet kunnen herkennen... die er voorheen niet waren. En daarbuiten is het ook een claim die er eigenlijk gelegd wordt... op onze samenleving door, uh, door de islam. Maar u loopt toch ook op straat zoals u zelf graag rond wil lopen... en kleren die u kiest. Waarom uh, ja, laat u hen die vrijheid niet? Nou, het is wat, Hoe ik er nu uitzie in een pak en hoe u er nu uitziet... Uh, dat is geen, uh, geen uitdrukking van een uh, totalitaire ideologie. En dat is een boerka wel. Daarbij het is het natuurlijk supervrouwonvriendelijk om iemand op te sluiten in een uh, soort zak. In Nederland zijn niet zo heel veel mensen die een boerka dragen. Toch ziet VVD'er Cora van Nieuwenhuizen wel veel voordelen in een verbod. En met symboolwetgeving heeft het niets te maken, zegt Van Nieuwenhuizen. Nee, zeker niet, want je moet uh, die dingen op het moment... De, ja, bij wijze van spreken 20 jaar geleden zag je nog niemand met een boerka in Nederland. En je moet ook niet wachten tot het een, uh, een groot probleem is geworden. Uh, als je het signaleert en je vindt het niet goed... dan moet je meteen ingrijpen en niet wachten of het misschien erger wordt. En als iemand nou zegt, uh, ik draag die boerka, want dat moet van mijn godsdienst... Ja, dan uh, kan dat, maar niet in Nederland. Uh, want we kiezen er hiervoor uh, om op die manier met elkaar uh, om te gaan. En wat iemand in zijn privé domein doet, uh, daar uh, is hij of zij helemaal vrij in. Maar we mogen eisen stellen. Kijk, misschien komt er wel iemand met een godsdienst die zegt van... ja, ik, ik, moet, uh, uh, ik geloof ergens in waarbij ik helemaal geen kleding wil dragen. Nou, dat accepteren we ook niet uh, met elkaar... dat iemand in zijn blootje hier over straat loopt. Dus ja, dat hoort nou eenmaal bij Nederland. En als mensen daar echt niet... Uh, tegen kunnen, dan moeten ze niet in Nederland wonen. Ook het CDA is voor een boerkaverbod. Al neemt het niet weg dat de partij wel ziet dat er spanning kan zijn... met de vrijheid van godsdienst. Natuurlijk is het voor ons wel iets wat we heel goed afwegen... omdat die vrijheid van godsdienst voor ons ontzettend belangrijk is. Maar we hebben ook gezegd waar persoonlijke waardigheid in het geding is... is die vrijheid van godsdienst ook beperkt. Dat staat ook in ons programma van uitgangspunten. En wij vinden dus dat die persoonlijke waardigheid op dit punt... ook gewoon uh, ja, onder spanning staat. Uh, je kan niet zien wie eronder zit. Je kan niet normaal met iemand communiceren. En daarom vinden wij ook dat wij kunnen zeggen... dat, dat Boerka het verbod ook legitiem is om dat in te voeren. Tofik Dibi van GroenLinks vindt het een onzinnig plan. Ik heb zelf niks met die boerka. Ik ervaar het als een wandelende gevangenis. Ik zie ze ook wel eens en dan, dan voelt het gewoon raar. Ik voelt het ook als iets wat niet past bij, bij Nederland. Maar ik wil mijn overtuiging niet opleggen aan een ander. Dat is nou juist het kenmerk van een open en vrije samenleving. Dat je ook ruimte creëert voor iemand die een totaal andere levensstijl heeft. Ik denk dat dit vooral iets is om de PVV te pleasen. Um, en het leidt eigenlijk alleen maar de aandacht af van, van waar we nu mee bezig moeten zijn. En dat is Europa en wat daar allemaal gebeurt. Ondertussen heeft de eerste gewetensbezwaarde politieman of vrouw zich bij de bond gemeld. Zo viel gisteravond te lezen op Twitter. Jan Willem van der Pol van de Nederlandse Politiebond merkt erbij op dat het om een autochtoon lid van de bond gaat. En persoonlijk gaat Van der Pol er nog vanuit dat het wetsontwerp alsnog sneuvelt. Goed, wij verlaten Nederland en gaan internationaal. Niet minder dan 7000 naamswijzigingen zijn er opgenomen... in de nieuwe editie van de Times Comprehensive Atlas of the World. En dat is een record in de 116 jaar lange geschiedenis... van het internationale standaardwerk. Bij ons in de studio is redacteur Lambert Theuwissen. En Lambert, wat is er na die uh, 116 jaar nog te ontdekken, vraag ik me nou, dan Het is niet zozeer dat er heel veel ontdekt is... als wel dat er gewoon rekening gehouden wordt met de politieke ontwikkelingen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, de koploper in de naamswijzigingen is, uh, is in Rusland... Er zijn bijna duizend verschillende wijzigingen aangebracht op de kaarten. Ja, dat komt heel simpel omdat ze nieuwe kaarten hadden. In de Koude Oorlog waren die kaarten allemaal staatsgeheim. Die waren verboden om in te zien door de cartografen. Er waren zelfs kaarten waar misleidende informatie op stond. Omdat de Amerikanen het dan moeilijk gemaakt zouden worden. Als ze in de, de boel zouden willen hè, binnentrekken. En dus hebben ze nu voor het eerst die wijzigingen door kunnen voeren. Het zijn er bijna duizend geworden. En ook in China zijn het er bijvoorbeeld zijn het er ruim 880 geworden. Omdat ja, mensen trekken daar naar de grote stad. Economische ontwikkelingen, politieke herindelingen. En daardoor ontstaan er nieuwe stadjes, wijken en noem maar op. En daarom zijn er dus ook zoveel wijzigingen in China doorgevoerd. Ja, En, en zijn de kaarten nou ook nog veranderd? Zijn er kustlijnen veranderd? Veranderen landen? Ja, ja je hebt bijvoorbeeld uh, Groenland. Daar is een gebied uh, wat zeven keer Nederland is, 300.000 uh, vierkante kilometer. Ligt daar tegenwoordig niet meer onder het ijs. En nu voor het eerst hebben ze dat in plaats van wit, hebben ze het bruin gemaakt. Aha. En er zijn ook hele eilanden onder het ijs vandaan gekomen. Je hebt bijvoorbeeld Unartok, Kwekertok, Dat is een nieuw ontstaan eiland die in de afgelopen vier jaar is ontstaan. Omdat het ijs dus verdwenen is. En dat heet Warm Eiland in het Inuit, de Inuit taal, de plaatselijke okay. bevolking. Oké. Okay. Hey, uh... En Nederland bestaat nog wel uh, in de Times. De ja, er staan ja. nog wel in, maar okay. er zijn ook wel wat veranderingen doorgevoerd. Want bijvoorbeeld de Nederlandse Antilles zijn natuurlijk van status veranderd. Hè. Curaçao en Sint Maarten zijn nu aparte landen binnen het Koninkrijk geworden. En dat is ook keurig doorge doorgerekend in, het, in de Times-atlas. En ook andere landen zijn erbij gekomen. Kosovo staat er nu in, die stond er eerst niet in. Uh, Zuid-Soedan, wat deze zomer afhankelijk is geworden, is er ook in doorgevoerd. Dus hij is wel helemaal up-to-date. Ja, En houden de cartografen dan ook de ontwikkelingen nog in de gaten? Gaat er nog meer veranderen? Ja, nee, ze hebben een team van, van 30 cartografen er constant op zitten. Die houden alle ontwikkelingen in de gaten. Ze kijken nu bijvoorbeeld naar Somaliland en dan Transnistrië. Dat zijn twee regio's die zich hebben afgescheiden... van, van Somalië en van Roemenië. Houden ze in de gaten of daar internationaal nou ja, de hand op elkaar kunnen krijgen... en dat uiteindelijk ook onafhankelijk kan worden. En ze kijken ook naar enkele rivieren. Want als je bijvoorbeeld naar de Corrado-rivier kijkt in Amerika... die stroomt naar uh, L.A. toe... maar die komt af en toe helemaal niet aan uh, in de buurt van de zee. Want ja, voor die tijd worden er al dammen en irrigatiewerken... die zoveel uh, water afnemen... dat die, die, die rivier haalt de zee niet eens meer. Hm. Dus ze zeggen, ja, misschien moeten we dat ook wel gaan invullen... dat we een stippellijntje plaatsen... in plaats van het mooie blauwe lijntje. Oké. Okay. Hey, voor, voor de kaartenliefhebbers, wanneer dicht uh, dat... En Als het goed is, ligt hij in de begin winkel? oktober ligt hij in de, in de, in de, in de winkel. Hij is een zwaar, zes, zes kilo zwaar, dus zo. je kan flinker in gras daar. Het kost ook wat, hè, geloof ik. Het is altijd wel een paar euro ja, zo'n boek. Ja, en dan, dan is altijd nog de vraag, wanneer komt dan de volgende weer? Want is er een, een datum waarop ze bepalen en nu gaan we hem maken... omdat het, weet, het zich aan het ontwikkelen blijft? Ja, ik weet niet of ze, of ze de volgende alweer hebben. Dit is de 13e editie in de 116 jaar dat hij uitgekomen is. De vorige editie was vier jaar geleden. Dus ja, het zal een paar jaar, deze kan weer een paar jaar mee. Ik kan een paar jaar mee. Goed, Lambert Theo is er, onze redacteur Las... Uh, bekeken alvast die atlas. Maar hij komt dus nog in de winkel. Dankjewel. En wij gaan door naar Mark Robin Visser. Die is vanochtend voor ons op de vliegbasis in Leeuwarden. Daar zijn de luchtmachtdagen. Ja, en dan vraag ik mij af, dat is toch ook om um, personeel te werven, Mark Robin. Maar dat hebben ze nog niet meer nodig. Ja, ik heb... ja nou, dat is inderdaad een hele goede vraag. Ik heb begrepen dat er hier ook geworven wordt onder het uh, publiek. Zeg maar, wat in grote getalen wordt verwacht, overigens. Ik geloof dat men vandaag hier al zo'n 65.000 mensen verwacht in de worden. Maar misschien is het verstandig dat ik dat even aan majoor Van Bedijk voorleg. Van de, van de luchtmachtdagen. Uh, we horen dat er veel ontslagen gaan vallen. 6.000 ontslagen bij Defensie. En tegelijkertijd wordt hier ook geworven. Hoe, hoe, hoe zit dat? Nou, in ieder bedrijf zal uh, de werving zal nooit helemaal stoppen. Die staat natuurlijk voor uh, Defensie staat die op een laag pitje op dit moment. We focussen ons daarom ook op. Uh, met name de jeugd tussen 14 en 17 jaar. De deelnemers van Wings en, en alles wat, uh, wat in die leeftijdcategorie zit. Want op een gegeven moment zal het toch weer zo zijn dat we nieuwe mensen nodig hebben. Ja, u heeft op een gegeven moment jonge mensen nodig die die kekke JSF gaan besturen. Nou... Want dit vliegt niet vanzelf. <laughs> nee. Welk, uh, welk gevechtstoestel uh, er in de toekomst zal zijn, daar ga ik niet over praten. Daar kan ik ook niks over zeggen. Maar natuurlijk hebben we nieuwe mensen nodig. Ja. Zeg, de luchtmachtdagen, vandaag en morgen in Leeuwarden, gisteren zijn jullie al begonnen. Is dat een feestje? Zo'n open dag is natuurlijk heel erg leuk. Ja, nou, voor het publiek maken wij er zeker een feestje van. Voor ons is het heel erg leuk om het te organiseren. Ook alle mensen die binnenkomen, ja, die maken het voor ons toch ook wel een heel mooi evenement. Maar uh, we proberen aan het publiek te tonen waar wij als Defensie voor staan, waar wij als luchtmacht uh, voor staan. En uh, hoe we de toekomst ingaan. Ja, hoe we de toekomst ingaan. Het thema dit jaar is de toekomst hangt in de lucht. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk bedacht. We hebben allemaal de miljoenennota inmiddels kunnen bestuderen... waarin wij de minister van Defensie uh, zien zeggen... 2012 wordt een moeilijk jaar. En dat geldt voor de luchtmacht natuurlijk ook. Hoe ervaart u dat? Hoe voelt u dat? Ja, we weten allemaal dat de bezuinigingen op ons afkomen. Uh, de mensen zijn uh, bezig met het voorbereiden van de reorganisatie, zeg maar. Ja, het zal in ieder geval een heel bijzonder jaar worden... Uh, bijzonder, ah. ja, tussen aanhalingstekens. Ja, laat ik het bijzonder noemen. Uh, ja, wat er precies op ons afkomt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet zeker dat we er goed mee omgaan. In ieder geval komen er vandaag en morgen totaal bijna 200.000 mensen op u af. Ja, we schatten in... We mogen overal aanzitten. zitten. Nou, overal niet. Behalve aan u. <laughs> overal niet, maar ja. er zal heel veel voor het publiek toegankelijk zijn, ja. Ja, nou vertel eens wat dan, wat dan bijvoorbeeld... Nou, we hebben wat interactieve stands. Uh, bijvoorbeeld bij onze collega's van de landmacht. Daar kunnen de mensen heel veel uh, zelf doen. Van het, uh, het koken van een potje tot uh, nou ja, wat, wat dingen die er in het terrein gebeuren. Daarnaast uh, hebben we veel technologische stands, Waar mensen zelf met computers kunnen werken. Uh, ja, waar ze veel techniek kunnen zien en ook aan veel dingen kunnen, kunnen, werken, kunnen meedoen. Nou, ik denk dat ik maar naar de kookhoek ga, want ik denk dat dat nog net zelf uh, wel kan, een potje koken. En dan zien we daarna wel verder. Goed? Lekker hapje eten is altijd in orde. Daarom, vind ik ook. <laughs> Oké. Okay. Dank u wel, majoor uh, Van Bedijk van uh, de Luchtmachtdagen. En aan de vooravond van de luchtmachtdagen... had minister Hillen van Defensie een lastige avond in de Tweede Kamer. Hoort u zo meer over. Bij de AWB voor de verkeersinformatie, Dennis Mooi. Goedemorgen, Marcel. Goedemorgen. Ja, ik, heb ook, ik heb ook wat over de luchtmachtdagen. Ja, want het wordt de, druk, hè? Ja, want de A31 sluiten ze er zelfs helemaal vooraf. Tussen Dronrijp en Marsum is die A31 ten westen van Leeuwarden... tot morgenavond 9 uur in beide richtingen dicht. Want dat gedeelte van de snelweg gaan ze gebruiken als parkeerplaats. De A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam... daar is al een ongeluk gebeurd met auto en aanhanger. Tussen Sliedrecht-Oosten en de Noordtunnel, 9 kilometer. Twee rijstroken zijn er dicht. En ook op de A15, maar dan bij Rotterdam, verder in de richting van Europort. Tussen het knooppunt Benelux en Spijkenissen staat 3 kilometer. Wat verwacht je voor vanochtend? Het is vrijdag dus rustig, Dennis. Ja, dus de minst drukke sputs van de week. Um, het stelt niet zoveel voor als uh, die file bij de Noordtunnel weg is. Dan, uh, dan gaat het allemaal weer volgens het boekje. En uh, ja, goed, 30 kilometer maximaal rond half negen. Dennis, mooi bij de AWB. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. In Frankrijk is de campagne voor de presidentsverkiezingen volgend jaar nu echt begonnen. Gisteravond was er een eerste televisiedebat. Een debat tussen zes socialistische politici. Eén van hen gaat de partij straks leiden bij die verkiezingen. En neemt het dan waarschijnlijk op tegen president Sarkozy. Correspondent Frank Renoud volgt het debat. Bonsoir, merci d'être avec nous, c'est une soirée politique inédite que nous allons vivre ensemble, une soirée d'explication... Meer dan 2,5 uur konden de Fransen op televisie kennismaken met de zes politici die namens de Socialistische Partij mee willen doen aan de verkiezingen voor volgend jaar. François Hollande. Bonsoir. Martine Aubry. Bonsoir. Manuel Valls. Bonsoir. Royal. Het was een eerste debat van drie. En volgende maand wordt dan een winnaar gekozen. Degene die ook echt mee gaat doen aan die presidentsverkiezingen. Dus het is nu tijd voor de linkse kandidaten om zich te profileren. En dat gebeurde in het debat maar erg weinig. Want de stemming was duidelijk. Ik houd niet van buitensporig hoge salarissen. Zij kandidaat François Hollande. De banken moeten nu eens naar ons politici luisteren... ...in plaats van de baas te spelen, zei kandidaat Ségolène Royal. Het ging dus veel over de economische crisis. En in grote lijnen waren de Franse socialisten het wel met elkaar eens. Kandidaat Arnaud Montebourg. De crisis is veroorzaakt door de internationale financiële wereld. En ik ben convaincu... We deze kunnen deze perils als we de financiën en de controle de weer Maar we kunnen de crisis overwinnen als wij politici weer de macht in handen nemen, zei Montebourg. Verschillende voorstellen werden gedaan: de staat moet eigenaar worden of een aandeel nemen in banken, belasting op financiële transacties en het verbieden van speculaties op de financiële markten. In grote lijnen waren alle kandidaten er wel over eens. Dus tot een echt lekker spannend debat. Nee, dat kwam het niet. on we accueillir maintenant Ségolène Royal. Op andere punten waren er tijdens de uitzending wel wat verschillen tussen de kandidaten. De een wilde bijvoorbeeld quota voor immigranten. Een ander zei het eigenlijk helemaal niet eens te zijn met het officiële socialistische partijprogramma. En een laatste kandidaat kwam met een opmerkelijk. Bijna Nederlands standpunt. Mijn programma de legalisatie van cannabis. Jean-Michel Baillet wil hash legaliseren in Frankrijk. En niet alleen hash. Ook euthanasie mag, wat hem betreft, legaal worden in Frankrijk. Maar daar waagden de andere kandidaten zich natuurlijk niet aan. Waar ze het wel ook over eens waren, hun verzet tegen de huidige rechtse president Sarkozy. Want alle socialistische kandidaten zeiden dat hij zijn beloftes niet heeft gehouden en dat de Fransen genoeg van hem hebben. Nicolas Sarkozy a sur le travail, comme il a sur la sécurité. La violence sur les ne de augmenter. Het beleid van Nicolas Sarkozy is mislukt, zowel ten aanzien van de werkgelegenheid als ten opzichte van de veiligheid, zegt Manuel Vals. Er is steeds meer geweld tegen mensen, zegt hij. En als alle linkse kandidaten daar net zo duidelijk stelling over innemen als ik, zegt Manuel Valls, dan kunnen we het vertrouwen krijgen van veel Fransen. Want daar gaat het natuurlijk om, de gunst van de kiezers. Want over zeven maanden zijn er verkiezingen in Frankrijk. En die verkiezingen winnen we niet als we Nicolas Sarkozy gaan nadoen, zegt Arnaud Montebourg. En het moet gezegd, de socialisten hebben tijdens de televisieuitzending duidelijk gemaakt... dat ze een echt alternatief voor de zittende rechtse president Sarkozy willen zijn. En de socialisten zijn er tijdens dit debat ook ingeslaagd om niet onderling ruzie te maken. En dat is al een hele verbetering vergeleken met de vorige verkiezingen... toen ze bijna vechtend over straat gingen. Maar de komende twee weken worden er nog twee debatten georganiseerd. En pas volgende maand wordt de definitieve kandidaat gekozen door de socialisten. Dus wordt vervolgd. Frank Renaud houdt het voor ons in de gaten daar in Parijs. Tien voor zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Grote opwinding vorige week omdat minister Hans Hille van Defensie... in een interview had gezegd dat de politietrainingsmissie in Kunduz... eigenlijk een militaire missie is. GroenLinks zat natuurlijk in de hoogste boom gelijk. En het was en is en blijft een civiele missie. Want anders is de partij... GroenLinks dus tegen. Gisteravond probeerde GroenLinks de minister tot inkeer te brengen. Maar of dat nou een groot succes was, dat kon Wilco Boom niet helemaal beoordelen. Het was even lekker GroenLinks-pesten... voor de partijen die tegen de politietrainingsmissie zijn. Natuurlijk is het een militaire missie in dat gevaarlijke kundus. PVDA, PVV, SP en de Dierenpartij waren het voor de verandering... een keer helemaal eens met minister Hille. De heer Van Bommel. Mevrouw de voorzitter, als het zwemt als een eend, als het kwaakt als een eend... En als het waggelt als een eend, dan noem ik het ook een eend. Dat moet de minister van Defensie hebben gedacht toen hij sprak met Vrij Nederland. Mevrouw Tiemen. Voorzitter, ik ben het uh, bijna nooit eens met minister Hille, maar hier heeft hij toch echt heel duidelijk de waarheid gesproken. Er is sprake van een militaire missie. en Want het is namelijk oorlog. En dat weet iedereen. Dan de heer Brinkman. Inhoudelijk heeft de minister natuurlijk ook helemaal gelijk... Het is oorlog in Afghanistan en zeker ook in Kunduz. Jolande Sap van GroenLinks liet zich niet uit het veld slaan. Volgens haar is het echt een civiele missie... omdat dit nu eenmaal zo met het kabinet is afgesproken. Het zijn wel militairen die het werk doen... maar ze trainen politie en gaan niet op jacht naar de Taliban. Ik heb er geen misverstand over laten bestaan... dat het over en uit moet zijn met het geblunder van deze minister. Natuurlijk mag de minister voor zijn mensen gaan staan. Graag zelfs. Maar ook al wil hij soms een stout jongetje zijn... ik citeer uit Vrij Nederland, voorzitter... hij kan en mag het zich niet permitteren om onduidelijkheid te creëren... over het doel waarom we daar zijn, politietrainen. Erg onder de indruk was Hillen niet. Hij had slechts aandacht willen vragen voor de grote rol... die de militairen in Koendo spelen. En de krijgsmacht krijgt volgens hem te weinig waardering. Hij betreurt de commotie, maar een echte schuldbekentenis, nee. Die sprak hille niet uit. Voorzitter, kennelijk zijn mijn uitspraken schadelijk geweest voor draagvlak. En dat heb ik niet beoogd en dat betreur ik. Voorzitter, oké. Okay. Dat waardeer ik, dat de minister dat betreurt. Ziet u dan voortaan af van dit soort afspraken en zegt u dat nu gewoon toe aan de Kamer? Voorzitter, mijn bedoeling is deze en die spreek ik vanavond uit. En die spreek ik nog een keer duidelijk uit om het draagvlak voor deze missie zo groot mogelijk te maken. Punt. Uit voorzitter er nog niet helemaal punt uit. U had heel goed kunnen weten wat u hier aanhoort. Uh, en daarom vraag ik u nogmaals indringend. Doe dit soort uitspraken niet, maar ga echt werk maken van het draagvlak voor deze missie. Voorzitter, ik probeer, al, ik probeer werk te maken van het draagvlak en ik zal daar intens mee doorgaan. En ik zal deze uitspraken in de toekomst vermijden. Althans, ik ga daar mijn uiterste best voor doen. Nou, ik zal, ik, ik, ik, wie is er zonder zonder? Hij gaat dus zijn best doen, minister Hille. Maar erg berouwvol klonk het allemaal niet. Tja, wie is er nu zonder zonde? Volgens Frans Timmermans van de PvdA is er dan ook niks veranderd. Er is precies gebeurd wat men van tevoren kon voorspellen. Ik wilde u alleen een citaat voorhouden van de grote Hans van Mierlo... die bij dit soort zaken placht te zeggen... ze dronken een glas, ze deden een plas en alles bleef zoals het was... Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. En die kranten die brengen uiteraard veel nieuws over de miljoenennota. Aardig wel een serie foto's op de voorpagina van Trouw. Waar de fractievoorzitters van D66, VVD, CDA en ook de P van de A heel druk aan het lezen zijn in hun kantoor. U uh, weet het inmiddels, de miljoenennota Lekker gisteren vervroegd uit. Ja, aardige foto's, maar de berichten zijn niet al te vrolijk. Keiharde klappen voor de middeninkomens, kopt het AD. Volgens trouw komt minister De Jager van Financiën de twijfelachtige eer toe... de somberste miljoenennota sinds de laatste decennia te hebben geschreven. Aan de Volkskrant, het kabinet gaat vol op het orgel der bezuiniging. Het FD concludeert dat de lasten voor het bedrijfsleven omhoog gaan... en volgens NSC Next laat het kabinet Rutte weinig visie zien. De Telegraaf meldt dat de kostwinner voor de rekening opdraait. De krant rekent uit hoeveel de middeninkomens erop achteruit gaan. Toen het kabinet oktober vorig jaar aantrad... maakte premier Rutte duidelijk dat de hardwerkende Nederlander... topprioriteit zou krijgen. Want een baan is immers de beste sociale zekerheid. Maar uit de begroting lijken vooral de mensen die een gezin onderhouden... hun portemonnee te mogen omkieperen. En voor op het Financiële Dagblad een cartoon van Hein de Kort. Daarop staat een groepje ambtenaren die vragen zich af... waar verstoppen we die miljoenen nota zo lang? Straks lekt die weer uit. Dan zegt één slimme ambtenaar, ik zie een mooi plekje en wijst op de computer met het adres www.miljoenennota.nl En de rest roept, geniaal. <lacht> Goed, ander nieuws ook in de krant. De Rotterdamse daklozen moeten volgens metro bingoen voor een slaapplek. Een van de opvangcentra is gesloten... en daardoor is er een tekort in de andere zes centra in Rotterdam. De grootste instelling met 42 bedden heeft daar het volgende op gevonden. Ja, iedere ochtend bingoen dan de daklozen dus om die slaapplek. De daklozen die een prijs hebben die moeten die nacht ergens anders slapen... maar daarop volgende nacht zijn ze verzekerd van een plaatsje. Gemiddeld komt het erop neer dat daklozen... één keer in de vier dagen aan de straat zijn overgeleverd. De nachtopvang noemt de bingo de meest eerlijke manier van loting. Dan wil je een sapsentrifuge. Dat is heel handig. <laughs> Zonder ja. stroom. De trouw schrijft dat zelfs de Tea Party Sarah Pelin zat is. De Republikeinen hebben er genoeg van dat Pelin maar geen duidelijkheid geeft... over of ze nou wel of geen presidentskandidaat wordt. Pas in september gaat ze haar besluit nemen, zegt ze... Dat is deze maand. Veel Republikeinen geloven niet dat Pelin nog gaat meedoen... en sommigen willen niet eens dat ze een gooi naar het presidentschap doet. Ja, nu zijn beroemdheid is, hoeft Pelin ook maar weinig te doen voor aandacht. Volgende week komt er een boek uit van een journalistieke veteraan. Hij werd voor het boek De Buurman van Pelin. En hij schrijft dat Pelin als student samen met haar professor marihuana rookte. Cocaïne snoof en dat ze vreemd ging met een vriend van haar man. Nou ja, Sarah, toch. René Vroger, Gerard Joling en Jeroen van der Boom... die mogen van de gemeente Amsterdam niet optreden op het Jordaanfestival. Dat meldt Spits. De politie is namelijk bang dat er zoveel mensen op de toppers af zullen komen... dat de veiligheid van het publiek niet gewaarborgd kan worden. Dit is een regelrechte ramp en een grote schande. Dat deze beslissing ineens een paar dagen voor het festival wordt genomen... voert dat organisator Jan de Bie in de krant. Het is een drama niet alleen voor ons als organisatie... maar helemaal voor de bezoekers. En het Jordaanfestival had het al moeilijk... want de subsidiekraan ging dit jaar dicht. Na een reddingsplan van Johnny De Mol junior en René Vroegen wilden veel artiesten belangeloos komen optreden. Maar dat mag dus niet, in alle gevallen. Zo dadelijk, na het journaal van 7 uur, gaan we het hebben over die knotsgekke dag. Zoals een van onze verslaggevers dat zojuist twittert, die is weer wakker. Na die gekke dag, er lekte natuurlijk een miljoenennota uit. Maar er werd ook nog gedebatteerd gisteravond. Onder andere over het PGB's en over het pensioenakkoord. En daar bleek opeens toch een Kamermeerderheid voor te zijn. Ja. En een oud-minister van Financiën, Onno Ruding, komt vertellen hoe lastig... Kees de Jager het wel niet heeft, en hij geeft natuurlijk ook zijn mening over die miljoenennota, over de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Sparen in eigen hand via westlandutrechtbank.nl.